Krijg je van Anne Marie, ja, goedemorgen. De politie heeft weer een nep site online gezet om je te waarschuwen voor internetoplichters. Ticketbewust.nl heet die site. En je kunt er zogenaamd kaartjes kopen voor concerten en voetbalwedstrijden. In de afgelopen maanden hebben duizenden mensen geprobeerd om een ticket te kopen, ondanks de waarschuwing dat de site nep was. In de Schilderswijk in Den Haag is een voetbalfeest vannacht uitgelopen op wat geweld. Mensen vierden dat Marokko door is naar de finale van de Afrika Cup. Maar sommigen werden gewelddadig en bekogelden agenten met vuurwerk. Ook in andere steden is het voetbalsucces van de Marokkanen gevierd. De finale is zondag tegen Senegal. Deze fan heeft er alle vertrouwen in. Hopelijk winnen we hem dit keer. En uh, ik zal zeggen: Dima Marim en op naar zondag. En we zien jullie zondag met de beker in ons land. Dankjewel. Was te horen bij RTL Nieuws. De finale is zondagavond om 8 uur. In Iran worden geen opgepakte demonstranten geëxecuteerd. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. De afgelopen dagen zijn er grote protesten uitgebroken tegen het regime in Iran. Daarbij zijn al zeker 2500 burgers gedood. Maar het executeren van opgepakte demonstranten zou dus niet gebeuren. De Amerikaanse president Trump gelooft wat Iran zegt. And uh, there is no plan for executions or ex an execution or executions. So I've been told that a good authority will find out about it. I'm sure if it uh, happens, we will all be very upset. Eerder riep Trump de demonstranten op om door te gaan met de protesten. Hulp is onderweg, zegt hij. Wat Trump daarmee bedoelt is nog altijd niet duidelijk. In het Brabantse Zundert deden monniken vandaag duizenden gratis bierglazen uit. De abdij van de monniken sluit na 125 jaar de deuren... En ze hebben nog zo'n 30.000 glazen staan van het bekende Trappistenbier. Die worden nu dus gratis uitgedeeld aan inwoners van de gemeente als afscheidscadeau. Deze man bij Omroep Brabant heeft er toch een beetje een dubbel gevoel bij. Ja, dat is een heel mooi, mooi gebaar. Alleen daarbij hoort ook dat het open blijft. Ja, maar er zijn geen paters meer. Nee, maar ja, iemand anders kan dat ook brouwen als ze het maar prijs geven. En je kunt op vier plekken in Zundert één glas per persoon ophalen... zolang de voorraad strekt. Het weer nog aan een grijze dag. Vooral in het noorden en westen is er kans op regen. In Limburg ook kans op een klein zonnetje. Het wordt maximaal 10 graden. Morgen droog en af en toe wat zon. Op de weg nog wat vertragingen, langer dan 35 minuten. Op de A50 is het van Arnhem naar Os, tussen de Takitisbrug en Maasbrug. 10 kilometer, 57 minuten. Van Arnhem naar Zwolle kom je tussen Apeldoorn en Epe in 10 kilometer. De oprit is daar ook afgesloten, een kleine drie kwartier. En op de A58 tussen Moergestel en Best, 12 kilometer en 41 minuten. Verboden, verboden woord. Op de plek van Matti zit nog steeds zijn joker, dat is Bram Krikken. Jij en... zit daar nog een minuut of 10, hoe voel jij je? Uh, nou, eigenlijk niet zo goed, nee. Hey, ik, ik ben niet lekker in mijn hummetje. Twee keer heb je het gezegd, de afgelopen 55 minuten. Ik heb jou nog een minuut of vijf bij, maar ik heb het al eerder geprobeerd. Oh, toch weer vragen. Nou, de kans. Ben jij, Bram Krikken. De mol. Mijn naam... is Haas. Deze week is... Beetje. Het verboden woord... Zegt een Q-DJ het toch? Druk op de knop in de Q-Music-app en maak kans op 500 euro. Onverbiddelijk. Matti en Marieke. Matti en Marieke is het. En Matti komt zo meteen weer terug over een minuut. Of wat moet Joke Bram het veld maken? Ruim. q Ja. Ain't no game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 En Perfect Strangers. Het verboden, verboden woord. Bram. Ja. <laughs> Wat een heerlijke uur was het. Jongen, jongen, jonge, een ja. slagveld. Ja, het is een slagveld geweest. Jij bent de joker van Matty. En het afgelopen uur ja, zat jij op zijn plek. Uh, Laura Laura van der Plaats die heeft daar nog een leuk berichtje over gestuurd. Goede score, Bram. Je hebt in één uur net zo vaak een beetje gezegd. als Menno en Joost in drie shows. Goed gedaan. <laughs> Ja. Even ja, dus een cynische goed gedaan erachteraan. Ja, echt, ik schaam me een beetje. Nee! Nee, nog, nee, nee. Bram knuffelt nu ook. Ongelooflijk stom. Ik wil je weg. Het lijkt wel nep wat jij doet. Ik wil je weg. Jemig, jemig. Ja, druk maar op de rode knop, Bram zegt het weer. Ik heb hier namelijk, Bram, voor jou nog klaarstaan. Een compilatie van het afgelopen uur. Ja, daar krijg ik deze niet meer bij gefietst. Um, ja, ik geef iedereen even de tijd om op de rode knop te drukken. Dan luisteren wij waar het mis ging het afgelopen uur. Het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 Ja, jongens. Oh, nee, ik zocht toen een beetje. Nee. Oké, okay, wacht, oké, okay, oh, nee, okay. okay. Stop, stop, stop, okay. stop, stop. Ik zeg oh. helemaal niks meer. Hou. Oh. Nou, dan kunnen we dus nog uh, één aan toevoegen. Elisa, hey goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft Wram het gedaan het afgelopen uur? Ja, helaas had hij weer mis. Ja. Drie keer volgens mij. Nou ja, helaas, helaas. Het legt jou geen winsteieren. Luister mee, dit gebeurde er dus net. Ja, echt. Ik schaam me een beetje. Nee! Nee, dat, dat Nee, ah. nee. <laughs> Elise hey je krijgt 500 euro. Ja, super. Wat ga je mee doen? Heb je ja, weinig, hoop... weinig tijd gehad om over na te denken? Maar heb je een idee? Ja. Nee, het eerste op vakantie. Maar er is vast nog genoeg wat uh, waar ik het voor kan besteden. Heerlijk, hoor. Echt heerlijk. Uh, ga ervan genieten van die 500 euro. Inmiddels is uh, Matti ook weer binnengestapt hier in de studio. God dank. Heb ik toch ergens gek gezegd: het gevoel dat de rust een beetje terug Oh Mariek. Klopt dat? Jij zegt oh. het ook nog. Nee! Oh, de hele redactie gaat hier ook oh. staan. Oh, wat. wat een puinzooi. We ja, horen Mattie dit is, ook weer. Jonge, ja. jonge, jonge. <laughs> ah, oh. Wat een ja, dit is echt een slagveld. Wat een clusterfuck. <laughs> Het is, ja, Wat een puinbak. Lievert, je had nooit weg moeten gaan. Echt Want waar. Ik, ook ik blijf jou nodig te hebben in dit spel. Je had nooit, nooit weg moeten gaan. Hoe kan dit nou? <laughs> ja, ik, zeg, ik zeg ook vanaf nu gewoon niks meer. Mijn taak zit erop. van <laughs> ja, zover De joker. Over en uit sloeze poes. Bram, mag ik jou ongelooflijk bedanken? Ik, uh, jullie bedankt. Ik heb een heerlijk uur gehad. Wat heb je gedaan? Ik heb lekker koffie gehaald. Ik heb Luc lastig gevallen. Ben bij de buurtjes wezen kijken, bij Koen en Sander. Oh, Die zitten hier natuurlijk drie deuren verder. Ja. Oh, wat lekker zeg. Sorry. Klein tukje gedaan van vijf minuten. Beviel het? Enorm. Ik ben klaar voor de rest van de wedstrijd. Kijk.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 Up and waiting. Ja. Ik zit hier uh, tussen de ashopen van uh, Bram en Marieke. Ja? Oh, wat een heftig uur. Echt ongelooflijk. Het. Voort. We waren net bezig met de Swiss ja, ik ja ging... klopt ik hoorde het ja. ja waar ging het mis Petra ik zou het ook aan mezelf kunnen vragen maar ik vraag het aan jou ja ja, ja bij jou hè ja. Ja, ja ja want laten we eens even luisteren waar ging dit mis ja. heb ik toch ergens gek gezegd het gevoel dat de rust een beetje terug oh Mariek. nou alles behalve Petra gefeliciteerd yes, je 500 euro ja geweldig en dat ga je uitgeven aan uh, nou, ik denk aan de nieuwste van Lego. De Pokémon-set. Uh, oh, leuk! Dat, uh, dat is een heel dure set. En die vond ik te duur. Maar nou kan het eigenlijk wel. Ja, geweldig, ja, ja. hè? Weet je wat wel lekker is? Dat, dat, dat zeggen we eigenlijk veel te weinig. Maar uh, iedereen die wint... Je krijgt dus 500 euro. Maar je krijgt ook nog... Een mooi extraatje van SO Extra's. Dus jij mag een cadeaubon naar keuze uitzoeken. Die is dan ook nog eens 100 euro waard. En dan, oh, wow. Je kunt echt aan heel veel verschillende bonnen denken. Dus je kunt kiezen voor een fashionbon, of een hotelbon, of een bioscoopbon. Moet je maar even kijken waar je zin in hebt. Ja, nou helemaal perfect. Veel plezier Veldig. nog uh, met het verboden woord, Petra. Ja, dankjewel. Plassement op dit moment op nummer 3. Lars Boele heeft het 13 keer gezegd, Wim van Helden staat op plek nummer 2, 16 keer. Ja, en het is eigenlijk een gedeelde nummer 1 plek. Want Marieke gaat staat ook op 16. Ja, ja. Morgenochtend, de grote finale show. Dan nemen we nog één keer alle DJ's er tegen elkaar op. Dit is Kim Music. En Pink. Ever wonder about what he's doing? How it all turned out. Sometimes I think that it's better. En Steve bij Q-Music en Love on Hold. Ja, het verboden woord is 74 keer gezegd. Hm. Wij zitten hier uh, tot 10 uur deze ochtend, zoals elke dag. Daarna Menno Barreveld. Overigens, uh, shout-out naar Menno, drie keer gezegd. Knap. Ja, knap. Echt knap. Het gaat vooral mis bij Wim. Die appte mij nog, ongeveer uh, anderhalf of twee uur geleden. Kom op, Marieke, ik heb je nodig. Toen had ik het nog niet gezegd. En ja, Wim wil dat ik het vaak zeg. Zodat dat klassement bovenin... Juist, juist, eh? juist, juist. Nou, je geeft wel gehoor aan zijn oproep. Absoluut. Annemarie, wat horen we zo in het nieuws? Het gaat over onze badkamer. Oh. Ja, ja onderzoek naar gedaan wat het meest vieze plekje is in je badkamer. Aha. Nou, ik was er niet opgekomen ze een rokje. Achter het toilet. Achter oh. het toilet. Hm? Voor mensen die een losstaande pot hebben. Eh, uh, iets, iets uh, bij de voegen, denk ik. Ik denk dat voegen, voegen, voegen, voegen dat voegen, voegen ook heel goor zijn. Oh ja, lastig schoonmaken. Goor, ja ja. Goor, ja goor, voegen. voegen vaak schimmel op voegen. Oké. Okay. Nou, het goede antwoord zit er niet bij. Je hoort het zo.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 van eenautoaf.nl Cure Music, goedemorgen. Het is half tien. De vertraging op de weg vanaf 25 minuten. Die zijn nog op de A50 richting Zwolle. Tussen Apeldoorn en Vase 6 kilometer met 32 minuten. En het pechgeval op de A59 richting Os zorgt voor 7 kilometer... tussen Drunewest en Vlijmen met 55 minuten. Grijze dag vandaag. Vooral in het noorden en westen is er kans op regen. Alleen in Limburg is er kans op wat zon. Het wordt maximaal 10 graden. Morgen droog en af en toe ook een zonnetje. Het laatste nieuws krijg je van Annemarie. Goedemorgen. Ook ons land gaat mogelijk NAVO-militairen naar Groenland sturen... om mee te doen aan oefeningen die daar worden georganiseerd door Denemarken. Onder meer Frankrijk, Zweden en Noorwegen sturen ook militairen. De oefeningen komen er op het moment dat president Trump opnieuw heeft gezegd... dat hij Groenland wil overnemen... Of Nederland dan ook echt militairen stuurt... bepaalt het kabinet deze week nog. De politie heeft weer een site online gezet... om je te waarschuwen voor internetoplichting. Ticketbewust.nl heet die site. Je kunt er zogenaamd kaartjes kopen voor concerten en voetbalwedstrijden. In de afgelopen maanden hebben duizenden mensen geprobeerd... een ticket te kopen via die site. Nou, als ze wilden betalen, dan kwam er een melding van de politie... dat de site nep is. En dat je gewoon goed moet checken... Um, ja, waar je kaartjes koopt bijvoorbeeld en je geld betaalt. Grappig hoor. Ik zit te kijken ja. op de website. Het ziet er heel echt uit. Ja. En ook op een van die recensies van Trustpilot en zo. Ja. Oh. Betaal met Ideal, Apple Pay, dat soort zaken allemaal. Hm. De vier astronauten die gisteravond vertrokken vanaf het ruimtestation ISS... kunnen ieder moment op aarde terugkomen in hun capsule. Eén van de vier astronauten is ziek. en Daarom heeft NASA besloten ze terug te halen. Dat is uniek dat zo'n missie eerder wordt afgebroken. Wat de astronaut heeft, is niet bekend. Moet je je voorstellen, als je je niet lekker voelt... bijvoorbeeld griep, dan moet je nog naar huis rijden, een auto. Dan denk je onderweg zo, was ik maar thuis. Nee, je zit niet in de auto, je zit in een ruimteschip. Eigenlijk heftig. Wat afschuwelijk ja. als je dan wakker wordt. Hoe werken hun we, slaapkamers daar eigenlijk? Ja, dat dus Zij snoeren zich vast ja. uh, als zij willen slapen. Maar ja. is, er nog is er nog een vorm van privacy? Gordijntje of zo. Ja, ik weet het niet, moet ik eerlijk ja, zeggen. Ze snoeren zich wel vast. Het is niet zo dat ze ja, maar de hele nacht door dat uh, schip zweven. <lacht> nee, nee. <lacht> nou, weet het niet. Het kleinere stembiljet wordt misschien in het hele land ingevoerd... als de laatste proef goed gaat. Die proef is bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart... Volgens de minister is het nieuwe stembiljet handiger. Kunnen stemmen veel sneller worden geteld ook. In de Kamer zijn er wel wat zorgen over dat kleinere biljet. Tot nu toe zijn er namelijk meer ongeldige stemmen mee uitgebracht. Ja, en wat is het meest goorend plekje in je badkamer? Nou, daar is onderzoek naar gedaan. RTL Nieuws heeft de conclusie... je zou misschien denken het toilet. Jij zei dat ook, Mat, achter het toilet. Ja, er zijn nog wat luisteraars die zeggen bijvoorbeeld... de douchekop, wordt gezegd, het wastafelputje... Goh, ja. inderdaad. Even kijken. Wat wordt er nog verder gezegd? Dat zijn... Oh, de deurklink? Ja, of de kraan. Waar je de kraan hoe je de kraan opent. Ja. Oh, ja. zit hij nou, erbij? Nee, het is de tandenborstelhouder. Ja, daar oh. zitten vaak uh, schimmels en bacteriën op... meer dan uh, op een wc-bril. Omdat Broer. het er vochtig en donker is. En we maken dat plekje niet zo gauw schoon. Ja, Je nee. kent het misschien, want er kan wel een beetje van die drap in zitten. Oh. Ik heb het niet. Ik, ik heb geen tandenborstelhouder. Nee, of een bakje, waar je nee. zo'n bekertje... Nee, nee, dan, nee. Waar ligt die dan, ben jij? Uh, mijn tandenborstel, ik heb een elektrische tandenborstel... die staat gewoon. Ah. En, en één keer in de zoveel tijd staat die op de oplader. Ja. Um, maar ik, ik heb dat altijd al goor gevonden. Zo'n beker waar die tandenborstels in gaan. Ik heb dat wel. Ja. Het, het druipt allemaal zo naar beneden, dat ja. water... die drapt, ja. die het helemaal op ja, ja. Nou, ik heb wat te doen vanmiddag. Music, Mattie en Marieke. Alarmschijf van Bruno Mars komt eraan na Huntrix. Dit is Golden. I was a ghost, I was alone, huh? To watch in, huh? It's okay. Given the throne, I didn't know how to believe. Huh? I just might. Over 19 minuten is Menno hier met zijn foute uur. Eerst naar Luc voor een schaatskuur... Luc, nog hoeveel dagen? 22 dagen. En dan beginnen de Olympische Winterspelen in Milaan. Tot die tijd, Luc, Stel je ons zo nu en dan voor aan de mensen die het daar helemaal gaan maken. Ja, klopt. Dat de mensen we. die jullie daar gaan spreken ook. Ja? Ja. Jullie gaan naar Milaan. Die wij in actie gaan zien komen. En vandaag ga ik je voorstellen aan het kunstrijdduo... dat voor Nederland naar de Olympische Spelen gaat. In eerste instantie zouden zij niet gaan. Ze waren niet gekwalificeerd. Dat ze niet voldeden aan de eisen die... Uh, het Nederlandse comité eigenlijk eist. Dat hebben ze aangevochten en nu mogen ze toch. Oh joh. Ja, is ja. dat heel lelijk geworden? Nee, dat is niet heel lelijk geworden. Oh, okay. Nee, nee, nee, nee, nee. Okay. daar is iedereen zonder kleerscheuren... Oké, okay, goed van zelf. afgekomen. Ja. <laughs> op dit moment zijn ze trouwens bezig met het EK in, in Sheffield. Daar loopt het nog niet helemaal zoals het zou moeten gaan. Uh, door twee valpartijen gisteren in de eerste kuur meteen... Oeh. eindigen ze wel echt laag op het scorebord. Vandaag een nieuwe ronde Nieuwe Kansen ah. voor Michel en Daria. bij aankomende Olympische Winterspelen... wordt het de eerste keer in de geschiedenis is dat er een Nederlands kunstrijdduo in actie komt. Hun namen? Michel Tsiba en Daria Danilova. En nee, ik weet het, dat zijn niet echt direct Nederlandse namen. Ik kan even kort en snel uitleggen hoe dat zit. Daria is opgegroeid in Rusland en zij heeft sinds een paar jaar de Nederlandse nationaliteit. En Michel is de zoon van een Russische vader en een Oekraïense moeder. Hij is geboren in Groningen en hij groeide vanaf zijn vierde op in Zandvoort. Hebben we dat gehad, kunnen we dat even laten liggen. Nu het leuke en vooral het romantische gedeelte. Want op het ijs zijn Daria en Michel een koppel. Maar in het dagelijks leven vormen zij ook een stelletje. Ach, de liefde. Michel. Wat maakt Daria nou zo'n lief meisje? Ik voel de liefde van haar, weet je. Dus gewoon de kleine dingetjes uh, in de ochtend... wanneer ik een beetje moe ben, komt ze met een eitje maken of zo. Ja, dat is echt een lief meisje. En die liefde is dus geheel wederzijds, Daria. Ik hou van hem. Yeah. Zeg, even nog over die eitjes. Hoe bak jij jouw eitjes dan voor Michel? Met uh, kaas en ei. Ja. Maar <laughs> like ze is ook heen. nog die techniek. Zij doet dan een klein beetje boter... en dan op een gegeven moment moet je nog een klein beetje boter... en dan nog een keer. Zeg maar, zij weet die techniek techniek weet je dat, dat je wanneer je op welk moment je wat toe moet voegen dat je echt zeg maar de perfecte speugheid en alles erbij is dus, ja. je weet wat ze zeggen over de liefde die gaat door de maag. Goed, dan even naar jullie sport. Kunstschaatsen doe je natuurlijk op muziek. Op de Olympische Spelen gaan we tijdens de koor van Nederland... Stairway to Heaven horen van Led Zeppelin. Maar waarom eigenlijk die track, die, die hele track van het begin... tot aan het eind, is gewoon echt een masterpiece. Voor, voor mij persoonlijk. Was jij het dan ook meteen met hem eens, Daria? Ja, mee eens. 100 We gaan elkaar gelukkig zien in Milaan. Michel, wat zou ik nou mee kunnen nemen voor Daria... als, als kleine verrassing, iets... Waar je helemaal van kan relaxen. Als je voor Daria een bad organiseert, dan ben je haar beste vriend. Een bruisende bruisbal in een lekker warm bad staat genoteerd. We zien elkaar in Milaan. Arrivederci. Ice, ice baby. All right, stop. Mati, Q-music. Met meer dan veel plezier geven wij het stokje over aan. Menno Barveld. Goedemorgen. uur komt eraan. Met meer dan veel plezier. Met meer dan veel plezier. Menno gaat mega goed. Drie keer het verboden woord gezegd. Ja. Oh, oh, oh. Echt trots. Hoe vaak heb Dankjewel. jij het... Je hebt een uur de joker ingezet. Maar hoe vaak heb jij het nou gezegd deze ochtend? Twee, twee keer? Ik denk twee keer. Dus zeven en half, acht. Ik het nu, nu op tien. Ik ook twee of drie keer. Voor mijn gevoel heb je het 38 keer gezegd. Oh, nee, dat is niet zo. Nee, ik okay. denk dat ik het drie keer heb gezegd. Oké. Okay. Uh, Menno, waar kunnen we het kiezen om het uh, Foute Uur mee te beginnen? De René Karst. Het leven is te kort om nuchter te blijven. Dat zijn mijn opa... Oh, had je voor de sfeer. Had je voor de sfeer en daar tegenover OBZ. Ook met drank te maken. Foute Uur komt eraan. Ja, en hoe ging het dan deze ochtend?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 Ja, jongens. Oh, nee, ik, ik zocht toen een beetje. Nee. nee. Oké, okay, wacht, oké, okay. nee, okay. Oh, okay. Stop, stop, stop, okay. stop, stop. Ik zeg oh. helemaal niks meer. Je oh. oh. ah. zegt een beetje start stop, hè? Oh, oh maar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 van mijn Oké okay, vakantiegangers, wat doen we vandaag? Naar het schuifpad, naar het stroom. En dan vanavond uit eten in het dorpje? Klinkt als een topdag. Bij Eurocamp heb je meer keuze, meer vakantieplezier. Ga naar eurocamp.nl voor de laatste aanbiedingen. Ik wil, ik wil, ik wil, ik wil, ik wil van mijn auto af. Zo, voor jou dame. Wow.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 Het is bij bol met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals Winterse sportmode nu met tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle kortingen bij Bol. Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door Nu.nl. Met Rebecca Looyen. Goedemorgen, ook Nederland gaat waarschijnlijk militairen naar Groenland sturen. Dat zegt buitenlandminister Van Weel bij BNR. Dus ook wij kijken welwillend naar het eventueel sturen van de enkele militairen. Het gaat nu nog om een oefening die de Denen willen voorbereiden. met gelijkgezinde landen. En daar rekenen ze ons toe. Ja, landen als Frankrijk, Noorwegen en Zweden doen ook al mee aan die oefening. Ons kabinet denkt er nu serieus over